met Slam, knallend het jaar uit. Vanaf maandag, feest op je radio. Hou ze in de pauze. XXL. Hoi, Slam. Mix Marathon! Hilke Boersma. Slam. Of je nou onderweg bent naar huis... of onderweg naar je kerstborrel... je bent altijd lekker onderweg... en vol gas met de Slam Mix Marathon... Onderweg naar je weekend met nu Vintage Culture, een uur lang in de mix. Op je vrijdagmiddag. Welkom bij de pre-party van je weekend. Slammix Marathon. Cheers, is erbij. Hey Hulke, wij zijn onderweg met de auto richting de Oosterburen en dan lekker naar Gerlos. Een beetje skiën daar. We hebben alleen niet zoveel met ski muziek. Anton Austirol ga je hier gelukkig niet voorbij horen komen. Uh, wel fijn, uh, Slam is wereldwijd ontvangen. Ook gewoon hoog in de bergen in Oostenrijk via de Slam-app. Zorg wel dat je een beetje een degelijke internetverbinding hebt. En dan hoor je ons gewoon wereldwijd. Dus terwijl jij dan in de upper ski staat met twee airpods in, hoor je dan ook gewoon Slam. En uh, we gaan ook een heerlijke twee weken tegemoet. Ja, de laatste dagen van het jaar zijn een groot feest hier bij Slam. We zorgen dat je nog een beetje in beweging komt tussen de gourmet diners door. Met House in de Pauze XXL. De grootste House in de Pauze ooit, vanaf aankomende maandag. Uh, tot en met het nieuwe jaar zijn we in de mix dan. Dus House in de Pauze XXL met alle genres in de mix. House, R&B, disco. Uh, alles de hele dag door in de mix vanaf uh, maandagochtend. Zorg dat je erbij bent. En eigenlijk moeten we het natuurlijk nog helemaal niet over maandag hebben. Want het weekend staat voor de deur. En de Slammix Marathon is de perfecte start van je weekend. We zijn tot 6 uur morgenochtend met de grootste DJ's bij je. Later onder andere nog vanavond James Hype, Ferdinand Le Grand en Oliver Heldens. En dit is Finch's Culture. Tot vier uur in de Slammix Marathon. Don't say nothing, just Don't say nothing, just. terug naar je weekend met Vintage Culture die het tempo er lekker in heeft zitten. Slammix marathon. Kijken we naar de wegen, dan zien we 25 vertragingen. totale lengte 150 kilometer. Die vertragingen zijn wel aan het afnemen al trouwens. A1 richting Engelo tussen Rijs en Borne West. Flitsmeister meldt daar 36 minuten. A12 richting Oogbouw tussen Zevenaar en het Landtijd bij Duitsland. Mensen onderweg naar een kerstmarkt. 34 minuten. En de A35 richting Enschede, tussen Almelo-Zuid en Borne-West. Langste vertraging, 56 minuten. Dit komt door een ongeval en sterkte als je erin staat. En Slam maakt van de file een feest Polonaise met de Slam X Marathon. Onder andere nog de Slam X Marathon chart straks vanaf 5 uur. En nu dus Vintage Culture. It's there. van het jaar. Voor ons reden om een tandje bij je te zetten. We hebben echt weer een mega line-up in de Slam Mix Marathon. Later nog onder andere Mr. Zigodome, De man die binnen een dag de Zigodome heeft uitverkocht. Frankie Rizzardo. Laten we horen wat hij in huis heeft vanavond tussen 8 en 9. Later ook nog onder andere Maupie. We hebben verder Legrand en ook Dimitri Vegas en Like Mike. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. De 15 heetste tracks van de dansvloer vanaf uh, 5 uur. En dit is Vintage Culture tot 5 uur bij Slam. been around a around for a while now. Tussen 4 en 5, en blijf er ook zeker bij de Slammix Marathon. is toch een beetje de koude, donkere dagen voor de kerst. En hier brand je handen aan je radio, want koud buiten, heet op je radio. De 15 heetste tracks van de dansvloer staan voor je klaar. Is het weer Jam Back met Positive op 1? Of is het misschien toch Medusa? Uh, de 15 heetste tracks van de dansvloer. De Slammix Marathon chart. Zometeen vanaf 5 uur. Zuf. Ug, saai. Mama. En kalmpjes.